Hallo, hier is weer Robert met deze keer weer eens een filmtip. Maar eerst wat muziek. MUZIEK Grey Gardens is de titel van een prachtig nummer van Rufus Wainwright en hoe vaker ik het hoorde, hoe nieuwsgieriger ik werd. Want wat waren die Grey Gardens, die grijze tuinen die hij beweerde gezien te hebben? Wat gezoek leerde me dat hij verwijst naar de documentaire film Grey Gardens van de Maisels Brothers uit 1975. Was daar een good mother? Was het is heel moeilijk om de lijn tussen het past en het present, Do You know what I mean? Het is heel moeilijk. Stel je voor, een intiem portret van een moeder en haar volwassen dochter, grote Edie en kleine Edie, Bouvier Beale, familie van Jacqueline Kennedy Onassis, maar qua status afgegleden naar een sober bestaan in een huis dat ooit statig was, maar nu aftans en een griebus. Stel je voor twee wereldvreemde mensen die het met elkaar en elkaars excentriciteiten moeten uitzien te houden. Zie de moeder met grote uilenbril en blote hangtieten in de zon zitten. Zie de dochter dansend als een filmster, maar eigenlijk als het kleine meisje dat ze altijd gebleven is. You don't have enough any clothes anymore. Well, I hope I'm to get naked in just a minute, so you better watch out. That's what I'm afraid of. Yeah, for what? Now, why? I heb got any words on me. But the movie, the movie. I heb got any words on me. That the point, mother darling. Grey Gardens is veel in één. Het is een psychologische studie van een moeder-dochterrelatie, het is een tragicomedie. en het is een toonbeeld van menselijke eigenzinnigheid en originaliteit. Het is een wereld zoals je die eerder niet voor mogelijk hield waar wasbeertjes in de kamer witte boterhammen eten, waar de verf van het plafond in een rand overloopt in het geel van de muren en waar moeder en dochter schaamteloos elkaar de vreemdste opmerkingen naar het hoofd slingeren. Sex with you? What is Dat want alles sex with you. That's all That's all So, Hoewel het natuurlijk best een nachtmerrie is, hoe Big en Little Edie niet alleen hun maatschappelijke positie, maar ook hun hoop en decorum verloren schijnen te hebben. Niet bepaald een glorieus beeld van een prettige oude dag, heeft het ook wel weer wat. De Beals zijn kult, zijn camp, zijn over de top zonder dat zelf ook maar enigszins te beseffen. Hoe afschrikwekkend hun lot ook lijkt, toch weten ze het samen te rooien en er toch van te maken wat er nog van te maken valt. Fascinatie, medelijden, maar ook respect voelde ik. Echt een aanrader en een buitengewoon bijzondere ervaring. Gaat dat zien, de documentairefilm Grey Gardens. Oh, yeah, you know where you got being like that? No husband, no babies, nothing. Well, I can't help it. I like to wear certain things. Is that H Y E R S? She likes everything. H Y? Without girdles. H Y, Edie? Or H R S? H Y E R S. H Y? Yeah.